Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft acht mannen opgepakt voor identiteitsfraude... ...valsheid in geschriften en cybercriminaliteit. Ze zouden betrokken zijn bij VerfTools, Tools... ...een website waar gebruikers goedkoop en eenvoudig... ...een nep identiteitsbewijs konden aanmaken. In twee jaar tijd werden meer dan 900.000 valse paspoorten... ...rijbewijzen en verblijfsvergunningen gemaakt. Vooral in Nederland en de Verenigde Staten. VerfTools Tools werd vorig jaar augustus offline gehaald... ...in samenwerking met de FBI. Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenissen worden vaak slecht behandeld, zegt Save the Children. Ze worden vastgebonden, geslagen en vernederd. En ook zitten ze opgesloten met volwassenen. Save the Children liet 165 Palestijnse kinderen vragenlijsten invullen. De organisatie concludeert dat Israël systematisch mensenrechten schendt. Amerikaanse defensieminister Hexet had journalisten de toegang tot het Pentagon niet mogen ontnemen, oordeelt een Amerikaanse rechter. Hexet zette eind vorige maand alle media de deur uit nadat de New York Times een rechtszaak had aangespannen. Dat deed de krant omdat journalisten sinds oktober alleen nog toegang kregen tot het Pentagon als ze schreven wat de regering Trump graag wilde horen. Toen de rechter oordeelde dat defensie niemand mocht voortrekken, besloot Hexet iedereen eruit te zetten. Maar ook dat beleid is in strijd met de wet, oordeelt de rechter nu. Vorig jaar november hebben onbekende drones boven het huis van prinses Beatrix in lage vuurzen gevlogen. Dat bevestigt de koninklijke maréchaussée na een bericht van het AD. Ze vlogen ook over twee gevoelige locaties in Huis ter Heide: een goudkluis en een kazerne van de maréchaussée. In Best is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vanmorgen in een winkelstraat. De politie heeft de straat afgezet voor onderzoek. Wat er vooraf ging aan de steekpartij is nog onduidelijk.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 Even geen rust aan de kust. Oh, yeah, yeah. Zin, zin, ik heb geen zin. Zin, zin, ik heb geen zin. Zin, zin, ik heb geen zin. Elke keer als ik begin heb ik weer geen zin. dit omdraaien of ik word belaagd Wil je even afwassen of wil je met me mee? Even lekker stappen of bij oma op de thee? Ze willen echt niet weten wat ik nou bedoel Want ook al roep ik nee, ze vragen toch een heleboel Ze zeuren allemaal goed Even willen, maar even lekker chillen. Ik ben mijn eigen baas, dus ik lap het aan mijn laars. Regels en verplichtingen wil ik echt niet horen. Dus neem snel een bakka en kom er niet mee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 over Donald Duck gesproken. En, en, en terwijl ze met een zaklamp en een mega op plekken kwam... waarvan ik niet wist dat je zover kon komen, vroeg ze... en, uh, en nog, nog plannen voor de vakantie dit jaar? <lacht> nou, oh, had ik ze. Ik zou ze niet noemen. Schiet dus nou maar een beetje op met je uitstrijkkwartet. Ik, ik maak nog even inwendige echo en dan is het klaar. En met een langwerkelijk apparaat en een flinke kloddergel ging ze verder met de inspectie...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 dan is een onderzoek in zo'n SUV wagen eigenlijk toch een stuk prettiger. I don't no doctor, I know what's in it But you didn't see yeah. My emotion I don't need no doctor. I don't need no doctor. I don't need no Heerlijk, dat was Ray Charles. Dat was Ray Charles. Na de hilarische conferentie van Hanni, die uh, eigenlijk dingen waar we ook wel vaak ons gespannen over voelden ja. ineens heerlijk humoristisch maken. Maar ja, ja. Ja. ja, zit je in een wachtkamer? Ga dan even deze kant uit. Op dit moment, op dit moment, maar dan werkelijk om half twaalf is in het Theater de Krocht de opening van de allerlaatste Kinder. Kunstlijn. Ja, daar Zang. kunnen we nou net niet bij zijn. Kunnen wij niet ja, bij zijn, helaas. Na al die jaren, ik geloof 27 jaar, hebben ja. Marianne Rebel, Heli en hun, hun, hun vriendinnen. Ik denk aan, aan Emerentia, aan Ali, aan. Trace. Die, um, die, eh, die hebben besloten, Rob, we laten het erbij. Ja. Marianne zegt, het is wel welletjes, ik ben 27 jaar, weet ja. je wat lang. En dus ja. die hebben zo ontzettend veel gegeven ook om ja. dit dorp kleur te geven. Ja. Je ziet die bankjes, die dingetjes. Um, maar hij is nog um, één keer te zien. Het thema dit jaar is Zandvoort. Ja, vanzelfsprekend 200 jaar badplaats. En borrelplankjes. De kinderen hebben nu vooral veel borrelplankjes beschilderd. Uh, meest de onderwerp, de klederdracht, de ode aan Zandvoort. Gewoon wat kinderen leuk vinden. Heel erg leuk artikel in het Haamsdagblad van gisteren. Um, de kinderen en hun docenten zijn er vandaag bij. En iedereen is welkom bij de opening. Het is uh, over een kwartiertje in de Grote Krocht. Extra feestelijk deze keer. Het is er wel een met een lach en een traan. Want het is, ik persoonlijk vind het ook een enorm verlies voor Zandvoort. Uh -huh. Zeker. Dat dit uh, enorme prachtig initiatief erbij ophoudt, bij ja, deze ja. dames. Ja. En dat er helaas tot nu toe... geen jonge mensen zijn opgestaan die zeggen... jeetje, 27 jaar geleden ben ik ermee begonnen. Ik ga het voortzetten. Ja. Nou, mag het een stille hint zijn. En um, uh, ze zijn natuurlijk ook sowieso niet te vervangen. Hilly, Marian, um, al hun assistentes en uh, assistenten. Dus... Uh, Heel veel dank voor wat jullie hebben gedaan voor ons dorp. Jullie hebben het veel meer kleur gegeven. Voor de kinderen heel veel geleerd over kunst en cultuur. Over schilderen. En, um, mogen er, misschien wordt er ook hier nog eens een geweldig boek over samengesteld. Half twaalf, Grote Grocht, laatste opening kinderkunstlijn. Dank je wel, And baby, need it, need it, need your love right now Ja, ja, lekker nummer, hè? Don't leave me this way, van Thelma Houston. Even als reactie op het afscheid van, uh, van het team van uh, Marianne Rebel... en Hilly Jansen met de kinderkunstlijn. Nou, Goed gekozen. nou. Goed gekozen, weer dol. Ja. <laughs> toeval, allemaal ja. toeval. Ik wist helemaal niet dat jullie het hierover gingen hebben. Kijk, hey, <laughs> lezen jullie boeken van uh, Nicky French? Ik heb er boeken van haar gelezen. Ik, van hen, hè. het is net, een de, de een heet Nicky en de ander French. Het is een echtpaar, hè? Het is een echtpaar. Hoe heette ze? Die, die Volendammers, die twee. Nick en Simon. Ja. Je weet nooit wie wie is. Nee, ik maar, weet Ja, nu wel. Nu zouden we elkaar zijn wel. Nu weet ik nou, ja, het Vroeger wist niet. ik het ook nooit. Nee. Ik weet het nog niet. Jawel, nee. Nick, Nick Schilder is degene die door is gegaan... met een solo carrière. Oh. En Simon, die zie je niet meer. nee. Nee, okay. oh, van daar. Ja. Maar Degene wat is er die... dan met Nicky Friends? Nou, Nicky Friends het is een echtpaar die schrijven al jaren hele spannende, uh, spannende boeken. Ja. Ja. Ik heb in het begin en... wel eens van ze gelezen. Ja, ja. Maar, uh, Ieder jaar komt er een uit. Je ziet ze nu ook heel veel in die kastjes buiten in de tuin waar je boekjes kan ja, kopen. Want ja, mensen hebben ja. allemaal die boekjes en dan denk je, ja, nu, ja. nu gaan ze weg. Ja. Maar ze hebben een nieuw boek en dat heet uh, De Verkeerde Afslag. Oh. Die komt uit. En het leuke is, je kan het natuurlijk cadeau doen aan iemand... maar als je even naar Hoofddorp gaat, en dat is echt zover niet... naar de nieuwe weg Boekhandel Stevens, daar komen ze zondag. Niet, werkelijk. Allebei. Echt? echt ja, daar friends. komen ze. Zo, zondag 12 april van half twee tot half drie... En dan kan je ze dus met een boekje aanschaffen. Of je neemt een boekje met dan, een ander boekje. Krijg en krijg je een Dus het uh, oh, dus is ook een heel leuk cadeautje. Als je iemand dat wil nou, uh, doen. Ja. Dus dat gezellig. Dus het is 12 april. Dus aanstaande zondag. Tussen half twee en half drie. drie. Uh, de boekhandel stevens. Op de nieuwe weg. 63, onthoud gewoon even boekhandel... Stevens, Hoofdorp. Ja, ja, ja, Boekhandel, Hoofdorp, dan kan je wel... Zondag, je half kan half half het dan half op je Google Maps en dan rijden je er zo ja, naartoe... in ja. de moderne tijd. Ja. Waar je helemaal niet zo ver voor weg hoeft... dat is morgen... Naar Overveen, daar heeft het kledingruilcafé Duurzaam... een duurzame manier gevonden om dameskleding te ruilen. En dat gaat morgen plaatsvinden in gebouw Tinhold. Dat is de Vrijburglaan 17 in Overveen. Dat is de voorjaarseditie. En dan kun je tussen 13 en 13 uur 30, dus 1,5 kun je kleding inleveren. Dat is voor alle maten en leeftijden. Maximaal mag je 10 schone hele stuks meebrengen. Dus het is morgen, zaterdag, 11 april... het heet de voorjaarseditie... En het kan, je kan daar vanaf één uur je spullen brengen. En dan kan je ook gaan ruilen. Er wordt wel gevraagd, laat het schone kleding zijn. Laat het heel zijn en draagbaar. Je mag ook accessoires meenemen, ongeveer tien stuks. En je mag evenveel mee naar huis nemen als je inbrengt. Nee, dus ja. je kunt ook hele leuke dingen. En hè, dit is echt uh, zo je doet, zo je ontmoet. Want als je iets moois brengt, kan je iets moois mee terugnemen. Nou, er is een kopje thee. Er is, een, er is een kopje koffie. Je mag passen. Je mag kletsen. Uh, het hele idee is begonnen om afval te verminderen. Want mensen, wat is er een textiel in de wereld? Wat hebben we een hoop. Ja, niet normaal. Hè? Het is niet normaal. <laughs> um, in principe ja. vragen ze om maar één spijkerbroek mee te nemen. Ja, maar een beetje het gek zes. is. Ik heb ook toch nooit wat om aan te trekken. <laughs> Hebben jullie dat niet? Want dan, dan denk ik. En dan ja, kan je ook je niet ruilen. Als je niks hebt, kan je niet uit. ruilen. En altijd heb je bepaalde gelegenheden. Ja, ik, ik heb niks om aan te trekken. Het gekke is dat ik altijd hetzelfde aantrek. Ja. Dat hangt vooraan. En dat ga ik dan rap wassen. Uh, <lacht> Zodat ik het weer uit kan trekken. Maar ja, ja, ja, wel vol. probeer ik dan die policy. Ik weet niet <lacht> of je dat herkent, maar. Dan denk je van. Nou, ik koop wat nieuws, dan moet er ook wat weg. Weet ja, je. Maar dat, dat, maar de dat de lukt bedoeling. mij gewoon niet. Nee. Ik weet niet of het bij jullie lukt. lukt nee. Het? Nee, nee, nee, nee. Maar dat hoort wel. Ja. Nou ja, dan kan je het dus nu oppakken en naar het ruilcafé. Ja, ik kan het niet weg doen. Sonsten... Tinolplan in overveen. Ik kan het niet goed. Nee, maar dat is als je, je zo'n kast voor je hebt. En je ja. hebt weer wat gekocht hè, want ja. uh, je had nog iets niet in die en die kleur of er, ja. zijn weer, ja. Ja, er is weer een nieuw nou, kleur, kleur of een nieuw modelletje in het ja. nieuwe seizoen. En dat dat staat je zo leuk, dus je koopt het. Maar uh, dan kom je thuis, kast vol. Ja. ja. En als je dan al denkt: van nou, ik moet nou echt even uit gaan zoeken, want ik, dan ga je proppen. Dan, dan ja. kan je elke keer gaan, gaan strijken voordat je strijken. wat ja. pakt. Dus het, je moet het wel netjes weg kunnen leggen. Dus dan, dan pak je zo'n hele stapel, ik zal het nog even zeggen, over, over shirts. He? Dus dan ja. pak je zo'n hele stapel shirts. Ja. En dan, uh, nou, dan ga je het op kleur leggen. En op dit. En dan denk je, ja, ja, ja. Nou ja, die heb ik namelijk nou drie jaar niet meer aangehad. Nou, dan kan ja. die wel weg, weet ja. je ja. wel. En dan zal je verdorie altijd zien. Dan pak je de week. Daarna pak je een of andere lange broek of een rokje of iets. En dan denk je, verdomme, daar hoorde dat shirt bij. Dat had er nou mooi bij gepast. Heb, je net, heb ik net weer die weg ja. gedaan. Ja. Of je denkt van, hey, die heb ik een paar jaar niet aangehad. Waarom eigenlijk niet? En ja. hey, je trekt hem aan. En je denkt, nou, moe, wat ja. leuk. Ja. Ja. Wat zit die goed? Ja, Een hele je nieuwe ontdekking. Ja. Maar je hebt, met spijkerbroeken dan is het ook weer aan mode onderhevig. Absoluut. Ja. Ja. Want we hebben wel op de bank gelegen... dat, dat je gewoon de rits moest dichtkrijgen. Vroeger. Dat je het gestaan niet in me, wilde lukken. maar nu moet je echt zo'n olifantmaat uh, aan hebben. In mijn zooltijd ging je met zo'n zware denimbroek de zee in. Ja, ja voor het uh, bleken. Hè. Ble ja, en ja. dat hij heel strak zat. De ja. eerste keer. Ja. Dan sloeg je Jan. Door, ja. He, ja, maar doe je hem weg omdat er een andere mode komt. Dat zal je zien... drie jaar daarna. Spijker komt het moet weer terug. Ja, net als met die schoudervulling. Nou ja, ik heb, ik heb nu ook... een spijkerbroek aan. Uh, die heb ik denk ik al... twintig jaar. Je kunt en kijken hoor. Dan u u hem, maar dat is goed ja, ik heb hem, uh, ik ja. heb hem, Maar ik vond hem te leuk... om weg te doen. Ja. En uh, nu dat ik dus... Uh, behoorlijk veel aan het sporten ben en mijn lichaam... aan het veranderen is, ja, goed, nu je pas je ik weer hem weer. Wat, wat leuk! Ja, ja ik dacht... twee paar weken geleden. Ik denk, nou, ik ga toch weer eens passen. Nou. En ja hoor, hij past weer. Nou wat top. Ja, Zo terwijl zie je de andere spijkerbroek. niet weggedaan. Nee, nee, maar kijk, mijn andere spijkerbroeken die zakken van mijn gat. Door. Die moet ik steeds ophalen. Ja. Moet ik eigenlijk bretelsjes voor halen. Maar als je ze maar, dan weg doet. Maar die doe, ik, ja, die doe ik gewoon niet weg voor als ik weer dikker word. Ja, precies. Want ik, in mijn kasten hangt ook van alles van maat 36 tot en met maat 46. Want ja. daar laveer ik altijd. Te... Ja, maar daar ja. moet je toch ook rekening mee houden? We ja, kunnen gewoon niet klein wonen. Nee, dat, maar daar denken de gasten bij, bij de sociale woningbouw niet over nee, na. Hè. Nee. Het worden allemaal 55. Dat Vierkante meter uh, uh, zonder berging. Ja. Maar waar moet je al die maten kwijt dan? Ja, uh, maar, maar weet je, even om terug te komen. Daar hebben op, we echt op... een extra kamer voor nodig. Hè? Nee, ja, maar, ja. maar als je terugkomt op Bep verhaal. Ja. Weet je, ja. ik prop dan het liefst dus oude zo die weg kan. Of ik ja. breng het naar de kringloop. Maar in haar geval moet je het dus gaan wassen en strijken. Ja, ook omdat he? het, helemaal het doet schoon. wel schoon. Het ja. moet schoon en heel zijn. Ja, logisch alle ook. De knopen moeten ja, eraan ja. zitten. De ritsen moeten het goed doen. Je kunt er die bit erop. En de erop. kleding nee, mag niet gedateerd zijn. Maar wat is nou gedateerde kleding? Mag Met het niet nou gedateerd, gedateerd, gedateerd zijn? Nee, mag niet gedateerd zijn. Mag niet. Ja, maar wat is... Ja, en ja, ik, lees, net, ik lees namelijk nu door, want ik zit er nou helemaal in natuurlijk. Je krijgt een bonnetje met wat je hebt ingeleverd. En je mag evenveel meenemen, dat zei ik al. Ja. Als je hebt gebracht... Ja. Je moet wel 5 euro meenemen. Maar als je entree. nou zelf gedateerd bent... Weet je, als je zelf... Dan, kon, dan kom je er, kom je er met, allemaal met, niet in. Dan kon je moet het gedateerd <laughs> Nee, kleding? Maar dan, dan kan je altijd nog, dan heb ik een tip, dan kan je altijd nog hier in de Haltestraat naar de ruilwinkel. Oh ja. Ja. Want wij hebben zelf hier ook een ruilwinkel. Een ruilwinkel. Nou, ja. nou. Als je een mooie avondjurk hebt... waarvan je zegt, van die ga ik never, nooit meer dragen... kun je hem daar naartoe brengen... en dan mag je een ander kledingstuk uitzoeken. Ja. Ik hoor even. En als ja. je heel erg gedateerd bent... kan je altijd een spiegel komen. Maar kunnen wij dat gewoon met z'n drieën samen. doen? Dat wij met z'n drieën ruilen? Dat we zelf met z'n ja, drieën dan ga een ga ik in jouw kijken. Jij mag in mij kijken. En, en, hè? Nou, we... ik nee, weet. ik, ik, ik weet zie je naar niet. mij kijken van. Ik weet niet. Nee. <laughs> <laughs> Dank, Beth. En dan doen we het na twee jaar weer. Helemaal... Dan kan je weer je eigen spullen terug eruit ja, halen. Ja, ik zie Beth ja, van man... mij kijken. Ja, maar jij hebt helemaal geen smaak. Want weet je. Nee, maar ik zit gewoon te piekeren. Want weten jullie dat vanaf het mijn moeder het goed vond, ik nooit meer een jurk heb gedragen? Oh. Ik heb gewoon geen jurken. Nee, nee, heb jij geen jurken? Nee. Ik heb geen jurken, geen Japons. Ik heb vanaf... Nou, ik denk dat ik nog op school zat. Dat ik tegen mijn moeder zei... Mam, ik wil geen jurken meer aan. Dat ze zei, nou, moet jij weten. Mm -hmm. En uh, sindsdien... Nou, dat vind ik heel lief van je moeder. Ja, oh, ik had een hele lieve moeder. Ja. ja. ja. Dus de... ja, uh, dus dan is voor mij ruilen met jullie... dat wordt een beetje moeilijk. Dus ja. dan, dan zou je zien, dan kom ik met een hele leuke spijkerbroek... en dan moet ik een jurk aan. Nou, nee, dus dat doen we <laughs> dat dan, doen dan niet. Dat doen we niet. Nee. nee. Nou, je mag toch kiezen. Ja. Je mag kiezen. Hey, gelukkig ben je er toch. Zeg, nou. we krijgen hey? hem in oh, dorp. Oh, oh.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 clear. It's because Then in the winters learn my name and it's telling me that things are not the same in the leaves on the trees and the touch of the breeze there's a pleasing sense of happiness for me there is only one wish on my mind when this day is through Dat waren de kar de good old Carpenters Heerlijk, met uh, Top of the World. Ja, altijd lekker, hè? Ja. Karen, Karen Carpenter. Nou, ja. Uh, zeg, als die Lars Caray dus met de kinderen door dit dorp heeft gefietst. om te kijken of het veiliger kan. Ja. Heeft hij kennelijk ook, is ook gefietst langs alle terrassen, alle winkels. en een beetje aanhakend aan wat Annemarie Jongens heeft gezegd over het uiterlijk van ons dorp. Ja. Heeft de gemeente Zandvoort nieuwe regels opgesteld. voor gevelreclame, uitstallingen en terrasreclame. Deze regels gaan vanaf 1 mei in... en het doel is om minder overdaad... en een betere zichtbaarheid voor de ondernemers te creëren. De regels komen voort uit een convenant dat uh, Ondernemersbelangen Zandvoort met de gemeente heeft besloten. En wanneer de ondernemer reclame, meer reclameborden neerzet... dan zijn buurman, uh, dan is hij beter zichtbaar. Dus dat deed hij. Ja, want we willen gewoon allemaal goed in opvallen. Het gevolg is dat die buurman dan ook weer borden neer gaat zitten. Zo werd het een wetloop van reclameborden. En nu mag er nog maar één reclamebord per gevel worden geplaatst. En gelden er sowieso regels voor reclames op gevels, parasols, ramen en allerlei andere objecten. Nou ja, ze krijgen nog wel tot en met 1 augustus de tijd om de veranderingen die goedkoop uh, te realiseren. Want dus ja, als je ook inderdaad een parasol hebt hangen met een grote reclame erop, dan mag dat ook niet meer. Maar het moet wel te, hoe we zijn, te handhaven zijn. Het moet dan ook te handhaven zijn. Want uh, je mag bijvoorbeeld <kijf> ook... Geen gravity meer hebben op, nee, op rolluiken. nee. nee nou, nee, uh, als er nee. iets uh, er altijd terugkomt, is het gravity. Ja, ik vraag me altijd af of ze dat niet zien kunnen smeren met iets dat het niet pakt, die mm. gravity, hè? Ja. Nou, goed. Ja, nou jij dat zegt. De ondernemers vinden het, uh, die worden zelfs ook nog gevraagd uh, wat ze er allemaal van vinden. En ze hebben besloten dat ze goed voor een mooi straatbeeld gaan zorgen met elkaar. En uh, nou ja, dat, dat is dus eigenlijk ook weer een heel mooi streven. Ja. Denkend aan, uh, aan uh, Anne Marion en de schoonheid van ons dorp. Ja. Want die kerkstraat, die dan vroeger een straat zal zijn geweest... die ons zo rechtstreeks naar het strand liet lopen... dat is nu een winkelstraat. Waar pandjes van leeg staan. Waar ook nog pandjes van leeg staan. En we kijken straks tegen een enorm hotel aan. Ja. In plaats van naar de zee. Ja. We zien nu nog het, uh, het casino... waar de voorbereidingen worden getroffen voor World of Dino's. Um, de voorbereidingen zijn in grote gang. De attractie opent eind van deze maand de deuren voor het publiek. Er is een vertraging in het transport. Ja, misschien omdat de diesel te duur is. Ik weet het niet. Um, maar uh, de, dino oh, nee, de dino's bevinden zich nog steeds op een schip. Oh, die liggen manier, ook vast. Van oh, liggen. Ja, hoe gaan ze dat nou, dan ja. doen? <laughs> maar de meivakantie, en die is blijkbaar van 25 april tot 3 mei... kunnen bezoekers wel alvast een deel van de Expedition heel mooi in het Engels, The Expedition ervaren. Want de ruimtes die al ingericht zijn, gaan dan open. De tijdelijke invulling van het pand past binnen de toeristische visie 2040. Levendig, sportief, gastvrij zandvoort, gericht op bezoekers die langer blijven en vaker terugkomen. En dat allemaal hun geld lokaal besteden. Dus 25 april tot 3 mei kun je in het casino alle voorproefje krijgen van wat er daar straks twee jaar te zien is. de World of Dino's. En het schijnt een enorme happening te zijn. Nou, ben benieuwd. Ja, wie, wie niet? Ja, Zeker. Uh, Han, heb jij nog cultuurnieuws? Nou, ik heb wel iets voor de kindertjes, want dat doen we ook altijd, hè? Ja, En dat daar, is in ja, het uh, Haventheater, is het Dirk Schelen. Ik weet niet of jullie die kennen, hoor. Maar haventheater het... en Muiden, hè? Ja, het Haventheater. Nee, nee het Verhalenhuis, toch? Het oh. haf... Nee, het Haventheater. Had ik oh, ik dacht voor dat kinderen. je van het... Uh... Oké, okay, sorry. Ja, ja, maar die Dirk Schelen, ja, ik, uh, ik weet niet of jullie hem kennen, hoor. want Ja, zeker. De kinderen. Maar ja. Die, is, die is heel bekend en beroemd eigenlijk bij de kindjes. Die... Uh, die doet ook programma's op Nickelodeon. Oké. Okay. En die heeft volgers uh, van 80.000 kindertjes, geloof ik. Oh, wat grappig. En uh, die toert nu door het land met een uh, voorstelling... dat heet Story Zoo Hits. Maar die kinderen schijnen dat ook allemaal te kennen. Die kennen al die liedjes, die zingen ja, ja, allemaal ja, ja. mee. Ja, natuurlijk. Ja, hij is en, heel populair. Uh, het, het grappige is dus dat hij uh, een interactieve voorstelling <kwijnt> maakt. Dus kinderen kunnen meedoen. En hij is muzikant en hij maakt dus uh, uh, ja, muziek... met uh, niet alleen muziekinstrumenten, maar ook met gereedschap... Ach, wat leuk. Uh, met sleutelbossen. Ja, ja, met van alles. Ja, ja, ja. En, uh, ik, ik las het ergens. Ik vertel het zo even uit de losse pols. Kinderen kunnen daar dus aan meedoen. Wat ze bij zich hebben, kunnen ze meedoen. Dat moet je al aanspreken met je, met je ritmegevoel. <laughs> je ja, kan erheen. Het is niet zeg, van in 4 het, tot 5. In het is van 4 tot, tot 75. In het haven... <laughs> ik kan nog net meedoen, nog een maandje. <laughs> nee, maar het is erg leuk. Kijk even als je kinderen hebt... en die uh, dol zijn op dansen en muziek. Haventheater IJmuiden.nl Dirk Schelen. Leuk. leuk. Ja, ja. En in het uh, verhalenhuis, want uh, we zijn nu toch even voor de kindervoorstellingen bezig. Daar komt ook weer iets leuks. 12 april, dat is zondag, dan uh, komt daar een, een, een stuk dat heet het vreselijk vervelende vlindertje. Oh, ja. En dat is voor kinderen van, uh, vanaf vier jaar. Ja. En, um, ja, dus zal ik even een klein stukje lezen van wat er gaat gebeuren. In de ouderwetse wc midden in het weiland woont een familie wc-motten. En een wc-mot, dat is een vlindertje, niet veel groter dan een vlieg. En vandaag vliegt de zoon van de wc-mot voor het eerst uit de weidewei in, en zijn vader leert hem alles. Jij bent een wc-mot, een vreselijk vervelend vlindertje. Kijk, jij moet zarren en plagen, maar ook pesten en vervelend zijn. Ja. Dag, jongen. Oh, ja. en lieverd, vergeet niet om dwars te zitten... Nou, en dan één keer per jaar komen de kinderen van alle scholen uit het dorp langs bij de boerderij om te gluren bij de boer. En ja, die boer heeft alles in orde gemaakt en de kinderen kunnen komen, maar dan gaat de boer nog even naar zijn wc. Nee hè, er zit er weer een Zo'n vreselijk vervelend vlindertje. Maar het, het vreselijk vervelende vlindertje is een hilarische voorstelling. Zoals alleen Harro van Lien die kan maken. Vol met dieren met herkenbare emoties. Een verhaal waar nog lang over wordt nagepraat. Nou, een uh, voorstelling dolly. over pesten, helpen en moedig zijn. Dus Ik, in nou. het verhalenhuis in Haarlem-Noord. Zondag 12 april. Kaartjes kosten 10 euro en zijn op hun eigen ...website te bestellen. Zou daar die uitdrukking mot hebben ook vandaan komen? Van het oh, ja, maar ja, ja, ja, ja, ja. Ja, misschien ja. wel. Dus wat ruikt je, ruik je mot? Wat, wat denk je dat goed, <laughs> Dol? Wat, wat deed je, je, je dat goed? een oh, dan gemeen beestje ja. kan ze goed nadoen. Hè. Zeg maar, ook in dat verhalenhuis... ...maar dat is een stuk verder... Ja. Um, is, uh, ...zijn lichtconcerten te verwachten. Lichtconcerten ga je gewoon als publiek... heel lekker relaxed liggen. Ja. En dan gaat een muzikant of een, of een, of een zangeres, gaat jou vermaken. En daar is bijvoorbeeld 24 april aanstaande het lichtconcert van Christel. Oh, dat wil ik wel eens meemaken. Ja, en Christel die, die, die bespeelt ook zo'n, zo zo nou weet ik, ben ik even het, het, de, de naam van het instrument kwijt. Ik moet mij schamen als slagwerker. Maar dat is zo'n half ronde bol, ja. waar je dan hele mooie klanken Klank, aan... Schalen. Klankschalen. Ja, het, het zijn bollen die je met de hand bespeelt. Ik heb een stukje van haar gezien. Op oh, ik weet wat je bedoelt. Ja, ja. heel erg mooi. Dat gaat ja. Christel 24 april ook doen, s'avonds om half negen. De entree is 18 euro. Zo. En we gaan liggend <laughs> luisteren naar een klankreis met Nederlandse liedjes. Nederlandse liedjes. Nederlandse liedjes. Nou, dat is dan ook in het verhalenhuis. Ja, jongens. Oké. Okay. Nou apart. Ik, ik denk dat ik ook even een liedje op ga zetten. Doe dat maar, doe. Ja, ik heb weer een hele leuke. Oh, ik word hier altijd zo vrolijk van van dit liedje. Ik weet niet hoe het met jullie staat. Nou, laat horen. Over de gele rivier van Christy, Yellow River. Door dit vrolijke muziekje heb ik nog wel een vrolijk berichtje. Ja, ja, ja een vrolijk berichtje. Gebeurt, ja. Ja, want volgende week zaterdag... Uh, als je echt zin hebt, een beetje feestje, weet ik wat... dan moet je naar de Binnenweg gaan in Heemstede. Heemstede. Daar is dus een wijn toe. Je kan allerlei wijnen weer proeven. Er zijn food trucks. Er is een band. Het is gewoon lekker feestelijk. Je gaat lekker pimpelen met die wijn. En dan om kwart over acht. Ta ta da, da, da, schalmeijen, dan draait de stoet van de Bloemenkorso... Oh. vanaf het Merlelaan de Raadhuisstraat in. Echt waar? En nu komen daar helemaal door en vanaf 1, oh, half tien... rijdt de laatste praalwagen vanaf de binnenweg huppakee, de Lankhorstlaan in. in. Ja. Dat zal linksaf ja. en dan rechts gaan ze natuurlijk ja. de herenweg op. Dus het is eigenlijk dubbel feest. Je staat er met wijntjes te proeven. En dan, en dan komt er de de bloemenkoor de de zo langs. Dat is volgende week zaterdag. Dat is volgende week uh, zaterdag? zaterdag. Even kijken. Uh, zaterdag welk... Het is 18, hè? Je moet even naar de datum kijken. Ja, het is ja. zaterdag, maar het is de 18e. Ja, want is de, morgen is de 11e en zeven ja. dagen later is de ja. 18e. Wat ja. goed van jou, hè? Ja, dus je gaat smiddags middags lekker pimpelen. Er zijn allemaal wijntjes, er zijn hele leuke foodtrucks, er zijn bands... Dan ga je lekker een beetje veel ja. oude horen. En dan om kwart over acht, dan komen die wagens, hey, wagens Maar wat, wat, wat leuk dat ze dat zo. Uh, Combineren? Hebben, ja, gecombineerd, ja. ja. Dat je er dan meteen een feest van maakt. Uh, ja. als, als je weet dat die corso Ja, langs Ze noemen komt. het ook Groot lentefeest in de Winkelstraat. Ja. Enig. Ja, oh, dat is misschien wel leuk. Want mijn zoon is jarig die dag. Misschien vindt hij het wel leuk om daar zijn verjaardag te vieren. Ja, zo. 18 ja. april. Ja, dan is en om. Uh, uh, dat, dat wijnproeven dat begint om vijf uur... en dat duurt zo'n beetje tot acht uur... Ja, en dan om acht uur kom, komen die Praalwagens eraan. Helemaal, ja, maar er dat zijn is... allerlei food trucks en die blijven gewoon staan. Ja, want nou. normaal gesproken wordt, wordt, die, wordt dat corso uh, wordt niet onderbroken. Hè, net als nee. voor. En nee. uh, mijn zoon heeft er dus wel voor gezorgd, Robert... dat het wel een keer onderbroken werd. <laughs> is hij ervoor gaan zitten? Nee, <laughs> hij, hij was net geboren. en oh. uh, Toen to, to kwam uh, mijn vader die kwam me ophalen om naar huis te gaan. En uh, toen zaten we in die auto en toen wilden we dus uh, daar bij de Herenweg het kruispunt over. Bij Heemstede. Ja. En uh, ja, toen kwam net dat bloemenkorso dat ging voorbij. Ja. En toen, toen, ja, dat duurt natuurlijk best wel lang. Dus ja. toen is mijn vader naar dat kruispunt gelopen. Die heeft gezegd, luister, ik heb net een pasgeboren baby opgehaald uit het ziekenhuis. En die moet met zijn moeder, die helemaal in de kreukels ligt, die moeten naar huis. En straks moet dat kind weer eten. En we kunnen hier gewoon niet wachten. En toen hebben ze dus het korps zo opgezet. Ja. Nou, bij ons niet, want heb ik zo'n aansluitend verhaal. We hadden oh. altijd een uh, theaterrestaurant op de Prinsengracht in Amsterdam. Ja. En mijn jongen, waar ik morgen 30 jaar getrouwd mee ben. Ja? Ja, mijn Oeh. jongen was natuurlijk daar uh, uh, manager, directeur en zo. En die deed wel altijd de inkoop zelf. Dus die was lekker boodschappen gedaan uh, op het markt, uh, bij het kweken en zo, weet je wel. Ja. En die kwam met zijn auto vol ijs en zo eraan. En... Uh, hij mocht de gracht natuurlijk niet oversteken. Ach, Nou, ja, Hij is heel rustig, hoor. maar langzaam werd hij knettergek. Ik dacht, oh, ja. daar gaat mijn Oh, wat ijsje, de gaat mijn een beetje denken, daar oh, gaan de Weet ja, je wel, die conferenten. Ja, ja, ja. Hij dacht, ja, dan rijdt u maar om. En dan wat hij ook omreed, overal was die, ja, die, die uh, corso, die, welke ja. afslag hij ook nam. Ja. Maar goed, hij heeft het nog vaak op verjaardag over. Dus Bloemenkorps staat ik, bij ja. ons ook in het gerund. Ja, maar dat, dat zijn klopt. van die verhalen: die, uh, dat, dat is meteen dan een sleutelwoord. En dan ben je weer terug, ja, bij, dat je moment, weer terug hè. bij dat moment. Ja, ben je terug bij dat moment. Ja, klopt. Maar ja. Nou ja, de zee, de zee. De ja, zee maar doet de zee. iets met je of doet niks met je. Oh. Um, Morgenavond brengt in de bibliotheek Saskia Robert hiermee langs de kust met een voordracht uit haar bundel, haar gedichtenbundel, De Zee, de Kust, het Land. De gedichten zijn vrolijk, ze zijn verdrietig of ze zijn recht door zee. Het is het uh, woord. Aan juttersgeluk. Wat kan je bereiken met strandjutten? En hoe maakt dit de wereld een beetje mooier? Nou, daarna is het tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Wat betekent de schone kust voor je? Dus dat is woensdag... Oh, ik, zeg gister, ik zei morgen, hè? dat is helemaal niet waar. Nee, het, het is woensdag, woensdag ja. 15 april van kwart over zeven tot half negen... In onze bibliotheek. En je kunt gewoon een gratis plekje reserveren. Bij de Hartstikke bibliotheek. Mooi. Dus, Hartstikke uh, mooi. Dat gaat weer over de kust. Uh, nou, twee uh, mensen die uh, de wereld ook heel mooi hebben gemaakt. Dat waren Lisbeth List en Rams oh, uh, Ramses Shaffi. We gaan ze even draaien. Absolute. En dan gaan we daarna verder horen van Beb. Wat er allemaal nog meer te doen is.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 Ja, Zoals Hanni daar net enthousiast vertelt over de mooie dingen in, uh, in, in Heemstede... hebben wij over een maand toch ook wel weer uh, het, het Hemelvaartweekend... op het Gasthuisplein voor de vijfde en mogelijk de laatste keer... het Foodtruck Festival De Wereldse Smaken. Oh ja. Dus dat is over een maand. Dan ja. is het er weer mogelijk voor de laatste keer. Waarom dat is, daar gaan we nog veel meer over horen. Uh, het uh, valt dit keer samen met vorig jaar door de gemeente uitverkoren festival Vloed. Dat bezeek, bezeek, uh, betekent zeker niet dat de vertrouwde kermisachtige uitstraling van wereldse smaken in de verdrukking komt. Kortom, elk jaar proberen ze de lat iets hoger te leggen. Ja, dit jaar dan waarschijnlijk het allerhoogst. Maar het wordt sowieso weer... Uh, uh, een exotische markt, met, uh, ook met minder exotische landen... versnaperingen, specialiteiten... Um uh, nieuw dit jaar zijn Pampa en Pusta, ofwel Argentinië en Hongarije. Er zijn gespecialiseerde wijn, koffie en cocktailbars. En uh, nou ja, kortom, er is ook nog muziek. Donderdagavond speelt de achtkoppige soulband solo met drie zangeressen. Nou, het is rond het Hemelvaartweekend... dus we gaan er absoluut nog een keer iets over vertellen. Maar zet hem vast in je agenda. En Honey, Ja, op de fallrape wil ik nog even zeggen dat die race. Die, die komt doorgaan. ook weer die terug. Weer op, uh, ik meen 25 augustus. Ja. Maar je moet je daar dus voor inschrijven. Dat gaat heel hard. Want okay. er kunnen maar 25 teams aan meedoen. En dat kan je dus doen... via uh, de inschrijving. Aanmelden kan bij info. He, want je moet natuurlijk een team maken. Er moet ja. een, uh, een zeepkist gemaakt worden. 16 augustus is het. En 25 teams mogen meedoen. Dus, dus als je uh, wil moet je snel inschrijven... want ...voor je het weet, is het vol. Kan het al niet meer. Nee. Wel leuk dat dit soort dingen terugkomen. In dit jaar, het, het dit jaar op, de, op de vrijmarkt geen echte kraampjes. Nee. Dus uh, maak, je, maak je eigen kraampje, maak een tafeltje, leg een kleedje neer. Maar bepaalde andere tradities zijn er nog. Ja, je kunt een team samenstellen met je vrienden of met je familie of zo. Dus als jullie je geroepen voelen, dat wij een voor, zeepkist... Voor doen. een zeepkist. <laughs> ja. Ik denk het niet, hè? <laughs> Ik geloof, het ook niet. Nee, nee. ik geloof het ook niet. Wat ik wel geloof is dat het programma erop zit, meiden. Ja. ja, ik dank jullie weer enorm voor alles wat jullie uh, gedaan hebben voor vandaag. Voorbereid en verteld en uitgezocht. Ja. En het was weer, uh, vind ik, een, een heel leuk programma. Ja. ja le le Met allerlei leuke ja, wetenswaardigheden. Lekker. En uh, we gaan natuurlijk uh, uitkijken weer naar over twee weken. Weer even geen rust aan de kust. Dat wordt dan de 24 april, weer van 10 tot 12. En dan uh, hebben we al twee gasten die gaan komen. Dat uh, zijn Fred Rozenhart en Lea Bos. Nou, leuk. Ja, die komen ons vertellen over uh, de voorstellingen van Lotte. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Uh, waarin uh, Lea Anne Frank speelt en Fred die speelt uh, Doezel. Ja, de uh, tandarts. Frits de... Pfeffer, ja, de tandarts. Ja, ja, ja. En ja, ja. Uh, de, eigenlijk waar het om draait is uh, het, het gebeuren van, uh, van, uh, in het achterhuis. Maar dan vanuit de, de, de blik van de vrouw van uh, ja. Dussel, van Frits Pfeffer, ja. Charlotte. Ja prachtig stuk. Als we het goed he? is, uh, dus de hebben de ze de de ja, het uh, ja. Ze hebben het dan Allez, al een keer Bharad. gespeeld. Ja. En uh, ze komen ook naar Zandvoort toe. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. Jullie uh, voor de inzet. En uh, ja, ik zou zeggen, plan het vast in. Over twee weekjes zijn we er weer met allerlei nieuwe feitjes. En weer een nieuwe conferentie. Dag, dan! Dit is ZFM. Bedankt. Bedankt.